Ze vinden hem onzeker en ze maken zich zorgen over zijn mentale gesteldheid. Dan het weer een bewolkt en zonnig en maximaal tussen 14 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Dit was het.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 Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Begin van 2 uur van zondag in Kenneman met Culture Cup. Kamme, kamme, kamme, kamme, kamme, kamme, chameleon. We gaan even kijken wat nou precies de Bayern München tegen Inter gisteren gedaan heeft. Nou, ik weet precies wat het is geworden. Het is 0-2 geworden voor Internationale. Want in de 35ste minuut scoorde G Diego Milito het eerste doelpunt. En het tweede doelpunt werd in de 70ste minuut gescoord. Ook door Diego Milito. Nou, die internationale had al de landstitel te pakken. En de nationale beker. De, dat is de kroon op hun glorieuze seizoen. Nou, die is helemaal gezet met de eindzegen van dus de Champions League. Daar nou, was onze Nederlandse uh, coach niet zo blij mee. Nou de tactiek van de Italiaanse ploeg. Maar overigens de Italiaanse inbreng beperkt bleef tot, een invalbeurt, tot de invalbeurt van Marco Matarazzi. Ver in de blessuretijd betaalde zich na ruim een half uur al uit. Diego Melito kopte de bal na een trap van Julio Cesar terug op Snijder. Kreeg het leden snel weer terug en ronde vervolgens beheerst af. Nou ja, kort voor de rust leidde een volgende uh, combinatie van Melito en Snijder tot de kans voor onze landgenoot. Maar die zag zijn inzet gestopt worden door de keeper Hans-Jurge Butt. Bayern begon na de pauze sterk en meteen vanaf de aftrap al kreeg Thomas Müller een uitgelezen kans om de 1-1 op het bord te schieten. Maar de jonge Duitse verzuimde en een, een uh, hoek te kiezen. Nou, ook in het vervolg van de tweede helft drong Bayern dat de creatief inbreng van de geschorste Fransman Frank Ribéry node miste uh, de tegenstander terug... Inzetten van nou, uh, Hamid Antitrop, Antitrop en Robben. Wiens fraaie schot, Julio Caesar, minstens zo kundig onschadelijk werd gemaakt. Leverde ook weer helemaal niets op. Nou, na de Duitse dadendrang overleefd te hebben, besliste Inter het duel 20 minuten voortijd bij weer een snelle counter. Samuel Eto bedienen Milito. Die de staatse Daniel van buiten uitkapte en zijn zesde treffer in dit Champions League seizoen maakte. Bayern drong daarna nog aan, maar de treble bleef ver buiten bereik van de succesploeg van Louis van Gaal. Dat is dus gebeurd in de Champions League. Dat is alweer gespeeld. Naar de ronde van Italië, de Giro d'Italia, die is ook natuurlijk uh, goed bezig. Ik weet niet of ze gisteren en vandaag reizen volgens mij niet. Ik weet niet geval de uitslag van afgelopen vrijdag... Tot nummer 1 daarvoor is Filippo Passato, de Italiaan, gekomen. De Fransman Thomas Fouckler op nummer 2 en Jérôme Pino op nummer 3. En we gaan even kijken waar de eerste Nederlander zich bevindt. Die bevindt zich op de 18e plek. Dat is Michiel Elijzen. E Een verdere Nederlander kan ik... Jawel, op de 38e plek, Bauke Mollema. En op de 44e plek uh, Pieter Vening. Dat voor de Giro d'Italia en de Champions League, natuurlijk. Dit oh, yeah. is Rox, my baby left me so. One eye and dream the rest. I was called the early learner and you were the hard server, but this I never could have guessed. I vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush speaker that booms. I'm killing your brain.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 I'm <laughs> Jones met de Creeps. En andere versie dat ik zelf in gedacht had. Dat is namelijk de, de verdere creams. Grand Remix. Nou, nee, dat kan gebeuren. Op zich ook geen verkeerde. Na afgelopen nacht. Nou, na afgelopen nacht mijn na Afgelopen vrijdagnacht. Vrijdag op zaterdag is het luilak geweest. Toch vrijdag? Ja, ja, ja. zaterdagnacht. Vrijdag op zaterdag was het luilak. Ja, ik zit even te dingen. Die datums. Nee, want uh, politiemensen hebben zaterdag ochtend toezicht gehouden... op ordelijke viering van luilak in de regio Kennemerland. Nou, het aantal meldingen is zeer beperkt gebleven. Mogelijk dat er nu nog aangiftes binnen kunnen komen van vernieling. Maar die zijn nog niet bekend. Wel hebben agenten tientallen kinderen, van, van tientallen kinderen smeermiddelen in beslag genomen. Het gaat dan om eieren, zeep, tampons, pap, scheerschuim, mayonaise, kaarsen en vaccinelichtjes... Nou, in Bloemendaal hebben de politieagenten grote hoeveelheid eieren en smeermiddelen aangetroffen in de tuin van een woning aan de Noorderstationsweg. Alles is daar in beslag genomen. En in totaal zijn in Bloemendaal van 21 jongetjes en meisjes van de leeftijd tussen de 11 en 19 jaar eieren en andere rommel in beslag genomen. In Heemstede zijn 9 kinderen bekeurd omdat ze met smeermiddelen rondliepen. En dit gebruikt om de boel onder te smeren. En in Haarlem Noord zijn 11 kinderen bekeurd omdat ze met smeermiddelen rondliepen. De kinderen worden doorgestuurd naar bureau Halt. In de rest van Haarlem is het luidelijk rustig verlopen. In de Jan van Rietwijkstraat in Heemskerk is een woning enorm beveld met eieren. De zijgeel van de carport en de auto van de bewoners zijn volledig besmeurd. Het was waarschijnlijk een gerichte actie, want andere auto's en woningen zijn niet besmeurd in die regio. Toezichthoudende politieagenten hebben de daders niet kunnen betrappen en daarom niemand kunnen aanhouden. In Beverwijk hebben agenten van tal van kinderen grote veelheid smeermiddelen ook in beslag genomen. Er zijn nog geen meldingen van vandalisme al daar gepleegd. In de Muiden is de luilakviering rustig verlopen. Er zijn alleen drie 14-jarige meisjes bekeurd omdat ze met smeermiddelen op straat werden betrapt. En in de Haarlemmermeer is ook de luilakviering rustig verlopen. Wij je wat zeggen? Ja, maar dan gaat het juist om dat je juist heel lekker kan besmeuren, de ramen kan tekenen en dergelijke op auto's kunt tekenen. Dat is mijn bekend. Met nou, dat, luilak. dat is het luiilak is het zo. Dat is maar, de bedoeling geweest van luilak. Een viering van uh, een bepaald iets. Wat weet ik ook niet precies. Volgens mij de dag voor Pinksteren. Ja, maar en, ze kunnen uh, toch beter de mensen gaan arresteren die lopen te vernielen. Ja, maar Besmeuring dat is ook is vernieling. vorm van vernieling. Oké, okay, krijgen we het toe. Dat zijn ook, is ook vernielingen. Maar er zijn genoeg mensen bij die bushokjes uh, ramen ingooien daarvan en dergelijke. Ja, die moet je helemaal te pakken krijgen natuurlijk. Ja. Maar het besmeuren van. Uh, Ramen en auto's is officieel ook vernieling, dus. Ja, het valt erop, maar ja, het is wat makkelijker afwasbaar. Ja, dat sowieso. Als een uh, kapotte rijdt, <laughs> ja, daar kan is. je weinig aan doen. Maxi Priest heb ik voor je. Close to you. She was Jezebel, queen. Like Telling my lies when the truth is clear. I think I wanted to hear, spin them around like a wheel on fire. Walking on tide rope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape me. I just wanna be. I'm lying in the midnight eye. Holding you just like a dream. Love is never what it seems. When you turn, and you're holding me the way you do. Girl, you be my dreams, come you So I just wanna be close to you huh, huh, huh, huh. I just She was a wanna be close whispered to you, you. living a life like a backstreet dream telling my lies when the truth was clear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 Yellow lemon tree... Fool's Garden Lemon Tree... ...en voor een ander heel mooi nummer... Ja. ...ja, daar zijn we weer... ...afgelopen donderdag op het strand van Zandvoort... ...donderdagavond is de hond van een 61-jarige vrouw... ...uit Haarlem neergestoken... ...het dier een boxer, ...is daarbij zee... Zee... Zee... Be, be, be, be. zeer zwaar gewond geraakt... ...Haarlemse zat rond kwart voor acht... ...op het terras van Beach Club Havana... ...aan de boulevard Paulus Lood... ...nou, haar hond lag onder de tafel... Hij kwam een stel langslopen met een rotweiler. De bokser is naar de rotweiler gelopen en de man begon te schreeuwen en te schoppen tegen de bokser. Ook stak hij met een mes in op de hond. De man en de vrouw zijn met hun hond weggelopen naar hun auto en hiermee weggereden. De bokser is met zwaar letsen naar een dierenarts gebracht en daar geopereerd. Politieagenten zijn op zoek gegaan naar de verdachte. Die werd een korte tijd later aangehouden op de Zandvoortslaan in Aardhout. Hij gooide het mes weg uit zijn auto, maar dat is in beslag genomen. De verdachte, een 25-jarige pol, is ingesloten. En tegen hem wordt een procesverbaal opgemaakt. De politie is direct bij de strandtent begonnen met een onderzoek. En verschillende getuigen zijn door de politie verhoord. Zo ook een vrouw die het allemaal heeft gezien. Die heeft dus later verklaard. Want de eerste, de eerste berichten waren dat de pol zijn eigen hond neer aan het steken was. Maar de getuigenisverklaringen waren er snel anders over. En... Uh... Als je gisteravond in Haarlem was, dan kon je ook ergens getuige van zijn. Want uh, Geert Wilders was er. Mensen keken zaterdagmiddag raar op toen ze opeens Geert Wilders voorbij zagen lopen. De gehele fractie van de PVV was naar de stad gelopen. Uh, gelopen hoor mij nou, gekomen als promotie voor de komende verkiezingen van 9 juni. Nou, omstreeks half twee jaar de bus met de complete fractie. Vanaf het Houtplein liep men langs de Grote Markt. Onder een toeziend van vele beveiliging en politie... ...passeerde Geert Wilders en zijn partij het winkelende publiek. Er was gelegenheid om op de foto... Huh? Ja, ik, ik was even alles kwijt. Uh, ik had op een gegeven moment geen geluid meer. Kan ook gebeuren. Uh, er was gelegenheid om op de foto te gaan met hem... ...om zelfs uh, een handtekening te krijgen. Nou, verschillende demonstranten langs de zijkant... ...waren niet blij met het bezoek van de PVV in Haarlem. Gelukkig is het bezoek verder goed en veilig verlopen... Na ruim een uur rond te hebben gelopen vertrok Geert en zijn partij aan het eind van de kruisweg. Ja, uh, zo. Dat was dus Geert Wilders in Haarlem. Weet jij nog niet wat je 9 juni moet gaan stemmen? Ga dan heel veel naar... Uh, ja, weet die site ook weer Kies je site, kies je stemmen of ste stemwijzer.nl. Dat was het, moest even nadenken. Bij, naar stemwijze.nl. En daar zal je het wel te horen krijgen. Nou, zo Rick krijgt van mij nog een mooi weerbericht te horen. Wat er... Ik vind het wel erg lekker weer buiten. De deurtje staat hier open, de airco staat hier binnen aan, omdat het anders gewoon niet vol te houden is. De races zijn er ook. En oh ja, het circus was er ook afgelopen dinsdag. Daar ga ik er straks veel meer over vertellen. Maar eerst gaan we luisteren naar Evelyn met Girlfriend. Ik heb ook nog een ander mooi nummer voor je in petten staan: Adam Lambert, What You Want For Me, en Gabrielle nieuw. Je blijft op de hoogte. En what do you want from me? Afgelopen dinsdagavond was het een prominente circus in Zandvoort. Nou, dat was één groot spektakel. Het begon om 8 uur s'avonds, duurde tot even na de klok van tien. Er waren diverse acts te zien. Onder andere eentje met onze enige echte wethouder Wilfred Tatus. Mini en Maxi waren ook aanwezig rond... Uh... Brouwer en Peter van een cafeetje, ook hier in Zandvoort. Die waren met hun kunstzwemmen echt gigantisch goed. En ook onze dorpsgenoot, onze Zandvoortse dorpsgenoot Vincent, die ging in de ring hangen samen met uh, ja, een officieel circusartiest. Even zijn naam kwijt. Uh, nou, maakt niet uit. Die, die ging het voordoen en Vinnie ging het nadoen. Alleen natuurlijk al zijn die, want Vincent, zijn armen pasten denk ik stuk of vijf keer in die armen van de circusartiest. Dus dat ging niet helemaal op. Ook waren de, de, de stoere mannen, vier stoere mannen, die uh, uh, acrobatiek uit 1900 gingen doen. In de mooie hemdjes, in de korte broekjes en nou, veel spektakel, veel gelach. Het was daar hartstikke leuk. Ik zelf heb ook meegedaan. Ik was met de krokodil aan het vechten. Dat was ook wel grappig. Ook nooit eerder gedaan. En schrik niet, het was geen echte. Vorig jaar was er wel een echte krokodil bij, maar die kon helaas dit jaar niet komen. Dus dat is het eh, niet gedaan. Ja, de, de, de donderdag was uh, rond 8 uur 20 een hele mooie fontein te zien. Op het Battesplein. Want er was een lek in de waterleiding die op de hoek van het Battesplein in het Wagenmakerspad was. Nou, het gevolg hiervan was een, een fontein van ruim 10 meter hoog. En erboven het naastgelegen hotel uitkwam. Water en zand spoelden weg via het wagenma wagenmakerspad naar beneden. En later bleek er dat er een verbinding met een afsluiter los was geschoten. Ook ontstond er een lek in het plantsoen. hoogweg Torbekerstraat. De buurt heeft geen water kunnen gebruiken. En de Engelbertstraat is de hele dag afgesloten geweest daar. Dus als je denkt in Zandvoort waarom rijdt die bus of je bent met de bus onderweg naar Bloemendaal. En je denkt waarvoor rijdt hij door de Halterstraat heen. Nou dat was dus daardoor. Nou, wat nog meer gebeurd is in het Zandvoort is dat er woensdag 19 mei brandweerlieden zijn uitgerukt naar het gashuis Hofje in Zandvoort. Want de schilder was daar tijdens de werkzaamheden met de stijger bekneld geraakt. Tijdens het verschuiven van de stijger die op wieltje stond, viel deze stijger op de man. De brandweer heeft de schilder kunnen bevrijden waarna het slachtoffer door ambulancepersoneel kon worden verzorgd, hij is voor verdere behandelingen naar het ziekenhuis gebracht. Nou, dat was het wel zo even voor de, de, de Zandvoetse berichten die ik heb. We hebben natuurlijk ook de, de, de races nog. De pinkste races vanmorgen dat ga ik je zo direct allemaal vertellen. Maar eerst gaan we luisteren naar Chantal Jansen en Jesse. Met de nummer Vecht mee.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 Samen met Chantal Jansen hoor je op de Radio en ZFM Zandvoort met een mooi nummer Vecht mee. Nou, dat gaan we zeker doen. Het nieuws van 4 uur zit er alweer bijna aan te komen. Dat betekent dat de tweede uur van zondag in Kennenbeland er alweer op zit. Nou, we gaan naar het nieuws toe met een mooi nummer van Yellow, Vicious Games. En na het nieuws zijn we weer bij terug met het laatste uur van zondag in Kennenbeland... En dan gaan we kijken wat de planning is van morgen 24 mei voor het circuitpark Zandvoort. En meer mooie berichten uit de gemeenten. Great to see, but I close my eyes.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 Dagblad De Telegraaf denkt dat het interview met de enige overlevende van de vliegramp in Libië, Ruben, de krant ongeveer duizend abonnees heeft gekost. Onder de opzeggers zitten trouwe abonnees, maar ook lezers die hun proefabonnement niet hebben verlengd. Daarnaast is de verkoop van abonnementen op straat met de helft gedaald. De negenjarige Ruben verloor bij de ramp in Libië zijn ouders en zijn broer. Kort na de ramp publiceerde De Telegraaf een interview met hem vanaf zijn ziekenhuisbed. Dat kwam de krant op een storm van kritiek te staan. Nog dezelfde dag bood de hoofdredactie haar excuses aan op de website. Een dag later stonden die op de voorpagina. De Telegraaf heeft een oplage van ruim 670.000 exemplaren per dag. De Europese beurzen zijn voorslager geopend. De AEX stond vanmorgen op 304 punten, het laagste punt van dit jaar... en 3% lager dan de slotkoers van gisteren. De aandelenbeurzen van Londen, Parijs en Frankfurt openden tussen de 2,5 en 2,8% lager. Analisten wijten de daling aan de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea en de aanhoudende schuldencrisis in Europa. Zo moest de Spaanse, zo moest de Spaanse centrale bank gisteren een regionale spaarbank te hulp komen. De beurzen van Tokio en Hongkong sloten zo'n 3% lager. Mensenrechtenactivisten maken zich grote zorgen over de arbeidsomstandigheden bij het Chinese bedrijf Foxconn Technology. Een 19-jarig personeelslid sprong gisteren van een flatgebouw en was op slag dood. Hij was de tiende werknemer van Foxconn die dit jaar zelfmoord heeft gepleegd. Volgens de activisten zijn de zelfmoorden bij Foxconn het gevolg van de slechte werkomstandigheden. Werknemers draaien lange diensten en op de werkvloer gedragen de managers zich als militaire leiders. Foxconn zelf zegt dat het personeel prima wordt behandeld. Het bedrijf maakt onder meer de iPod, Dell computers en Nokia telefoons. Dan het weer.